Even kijken of het een gele kaart is. Ik denk het wel, want hij tikt de bal inderdaad weg. Of de bal niet weg, maar de benen weg. En dus een vrije trap. Gion Fernandez, de invaller. Meteen een gele kaart. Maar wat belangrijker is voor PSV, een vrije trap op de punt van het strafschopgebied. Voor de keeper uitgezien aan de linkerkant. Ja, en de keeper zet dan een tweemans muurtje neer. En heeft Klaas hier daarin gezet en schaken. Hij zal denken, die zijn nog kleiner dan ik. Dan liggen het daar in ieder geval niet aan straks. Mertens, over klein gesproken, staat achter de bal. Er komt nu Strootman bij. 18 minuten nog te gaan, plus extra tijd. 1-0 de voorsprong voor PSV. Gaat Strootman of Mertens? Het wordt Mertens. Die bal komt voor en wordt dan in ja. eigen doel gekopt, denk ik. Ja. Of is het uh, wel. Wijnaldum die klopt. Hoe dan ook staat het 2-0 voor PSV. Wijnaldum viert het doelpunt in ieder geval alsof het van hem is. Ik had de indruk dat daar een van de Feyenoordverdedigers verdedigers nog ongelukkig tegen de bal sprong. En dat daardoor Lamproe al helemaal verslagen was. Maar na 73 minuten komt PSV op een veilig ogende 2-0 voorsprong in deze wedstrijd tegen Feyenoord. En betaalt de nou ja, regie die PSV had en betaalt het overweg dat PSV opbouwde zich uit de herhaling komt. En dan uh, is het inderdaad Wijnaldum die komt. De bal zeilt eigenlijk net over Nederland heen. Nu ik nog een herhaling zie ga ik toch weer twijfelen. Maar laten we het er voorlopig op houden dat het Wijnaldum is. Inderdaad, Wijnaldum. Herhaling 3 biedt dan de definitieve uitkomst. Hij kopt de bal in het doel. Het is 2-0. En dat lijkt mij eerlijk gezegd, dat mag je met 2-0 eigenlijk niet zeggen. Maar het lijkt mij de beslissing in deze wedstrijd. Ja, ik denk dat het ook wel verdiend is. PSV is over het geheel genomen de betere ploeg. Uh, heeft ook uh, verreweg de meeste mogelijkheden gehad. Geen echte hele grote kansen. Maar vanaf de 60ste minuut is het uh, gaan lopen bij. Uh... De Eindhovenaren. En nu gaat Martens Indy over gesproken. Gaat eens flink lopen. Speelt de bal naar de linkerkant. En eens kijken wat er kan gebeuren als die bal langs het doel zeilt. De bal van Gion Fernandez. Die even aan de linkerkant terecht was gekomen. Naar binnen trekt. En de bal hard wel richting het doel schiet. Maar voorlangs. Ja, Feyenoord heeft er nu een klein wondertje nodig. Moet heel snel gaan scoren om nog in de wedstrijd te komen. Vorig jaar uh, deed Feyenoord dat natuurlijk, toen stond het 2-0 op een goed moment en in de laatste 15 minuten werd het door twee keer Fernandes 2-1 en 2-2, maar won PSV in de slotfase toch nog. Het jaar daarvoor zullen we het maar niet meer over hebben. Uh, 2-0 is het nu, met nog een kwartiertje te gaan. Zoveel tijd is het dus niet meer, maar Feyenoord zal zich dus realiseren dat het kan. Over dus twee slot, jaar ja, geleden ja, gesproken. Op de achtergrond hoorbaar publiek 10-10-10, <laughs> dat is een beetje flauw en een... Mooie shot op de monitor van dichtbij. Leert dat ook de mensen op de tribune zelf er wel om kunnen lachen. Ja, dat was wat twee jaar terug. Dat zal fijn dat ook nog niet vergeten zijn. Dat zullen ze nooit meer vergeten. Want dat komt natuurlijk elke keer bij de confrontatie tussen deze twee de ploegen weer terug. Aan de linkerkant van het veld balbezit voor PSV met Rietsmaier. Ja, Rietzmaier speelt de bal niet goed naar Mertens. En dan is er mogelijkheid tot counteren met Schaken. moet snel gaan, maar nu pas komt de bal bij Pelle. Pelle aan de... De rechterkant en raakt de bal wel goed, maar raakt ook uh, zijn tegenstander in dit geval de Rijk. En de bal gaat over de achterlijn. Hoekschop voor Feyenoord. Kijk naar de klok. Nog een kwartier te gaan. 2-0. In het voordeel van uh, de thuisploeg voor PSV dus. En dat uh, is een, uh, ja, een tikje voor uh, Feyenoord. Als uh, Feyenoord de hoekschop mag nemen vanaf de rechterkant met uh, Klaasie. Klaasie legt de bal even goed. Even de... Uh grond aanstampen, zodat hij niet uh, wegglijdt in een uh, gaatje. Maar Liesveld heeft even wat gezien voorin, met Pelle onder andere, die uh, met Marcelo uh, staat en uh, niet van elkaar af konden blijven. De liefde is groot in het voetbal, zoals we weten. Uh, nu gaat dan die hoekschop genomen worden door Klaasie. Komt die bal voor het doel, wordt gekopt, maar niet door iemand van uh, Feyenoord. Het is een uh, hoekschop, omdat de Rijk de bal het laatst heeft geraakt. Weer een hoekschop dus voor Klaasie. 14 minuten nog te gaan. Klaasje maakt al wat haast. De koppers kunnen blijven staan. Immers op de rand van het strafgrondgebied pellen en nog twee anderen zeg maar, in de doelmond. Er komt nu ook Martins in die vanaf de rand inlopen. Zo staan er vijf om de koppen. Komt Klaasje met die bal. Die wordt weggewerkt op PSV. Beetje moeizaam, maar het loopt goed af. Aan de rechterkant van het veld wordt Klaasje dan opnieuw aangespeeld. Zodat hij opnieuw een voorzet zou kunnen geven. Maar laat dat over aan Jan Maat. De coaches bewegen weer langs de zijlijn en geven aanwijzingen. De voorzet van Feyenoord wordt nu onderschept door PSV. En er komt een counter aan van de ploeg uit Eindhoven met Narsing. Ook Mertens is mee, dan gaat nu de bal naartoe. Lens aan de buitenkant, die krijgt nu de bal. Er komt een voorzet de van Lens. En wie staat er dan voor het doel? Daar staat niemand. Ja, daar staat toch Narsing. 3-0. Het is gedaan met Feyenoord in Eindhoven als Luciano Narsing. Nou ja, na een hele zwakke eerste helft in een tweede helft toch laat zien waarom hij er staat. Ook door het maken van deze goal. Snelle tegenstoot. En in een munt van tijd staat het zo. 1-0, 2-0 en 3-0. In Eindhoven, 77ste minuut. Deze is van Luciano Narsing. Ja, nu gingen om mij heen bij de PSV-supporters. Twee handen omhoog. Met de vingers gestrekt. Oftewel 10-10-10 is wat overdreven. Maar 3-0, het is een pittige... Achterstand overigens knap gedaan. Zowel door Lens die goed blijft kijken als door Narsing. Narsing die hem prachtig over de keeper heen en over Martins Indy heen. Uh, en Dick Advocaat is blij. Ik kan me dat voorstellen. Vorige week de nederlaag tegen FC Utrecht. Uh, afgelopen donderdag een ongelooflijk matige vertoning in Oekraïne. En een 2-0 nederlaag. En nu dus 3-0 voor tegen Feyenoord. In een wedstrijd waarbij uh, toch aardig wat druk zat op uh, de Eindhovense ploeg. Maar die druk is in het uh, laatste kwartier, zeg maar. De laatste 17 minuten helemaal weggespeeld. En uh, dat is uh, knap gedaan van uh, de Eindhovenaren. Ja, kwartiertje nodig uh, voor drie goals. Eerst Toivonen, toen Wijnaldum en toen Narsing. Kan Feyenoord nog de eer redden of heeft PSV zin in nog meer? Terwijl nu eh, er wat ruzie gemaakt wordt door Fernandes en Marcelo. De scheidsrechter Liesveld die het overigens goed onder controle heeft allemaal vandaag. Voor hem zal het ook spannend zijn geweest. Hij heeft nu eh, besloten dat het ruzie maken in die zin mag. Dat het onbestraft blijft. Het was Schaken trouwens denk ik die dat ruzie was. Hoe dan ook, er komt een doeltrap voor PSV publiek achter het doel bij Waterman vindt het allemaal prima. Want zij weten dat de buit binnen is met nog 11,5 minuten gaande De 3-0 voorsprong. Feyenoord-Vak is wat stil geworden. Zo werkt dat nou eenmaal in het voetballen. Terwijl Strootman paast naar Mertens. En Mertens toch wel eens een keer wil. Aan de linkerkant met Ritsmaier. Ja, dat is wel grappig. Er hing een groot spandoek richting eh, Wijnaldum. Nou, juichen hoort alleen in de kuip. En dan uitgerekend Wijnaldum maakte die 2-0. En dat eh, zal een aardige genoegdoening voor... De ex feyenoorder zijn over ex uh, gesproken. Het is nu balbezit weer voor Wijnaldum. Speelt hem naar Ritsmeijer. Ja, PSV is veel sterker nu. PSV uh, doet het goed. Heeft uh, het ritme gevonden. Heeft uh, de klasse toch wel in huis als er nu wel een snelle tegenstoot komt. Uh, Gion Fernandez uh, aan de linkerkant weg is voor Feyenoord. Kan Feyenoord de toch wel verdiende uh, uh, eretreffer maken? Nee, want Gion Fernandez stuit op de Rijk. Levert wel een hoekschop op voor de Rotterdammers. Tachtigste minuut. 3-0 PSV. Ja, de harde cijfers zijn simpelweg dat Feyenoord in deze hele wedstrijd 1. echte een grote kans gehad heeft. En dat Feyenoord of PSV zeker 7-8 goede mogelijkheden heeft gekregen om te scoren. Daarvan scoorde het er dus 3. Dat oogt dan misschien ook wel wat geflotteerd. Nou ja, vooruit. Maar dat Feyenoord achter staat en PSV voor staat. Dat is volkomen logisch en niet onterecht. Klaasie gaat nog een hoes nemen met nog 10 minuten te gaan. Dat doet hij indraaien vanaf de linkerkant. De Feyenoord-koppers verzamelen zich nog wel eens. Wie weet kunnen ze PSV nog aan het wankelen brengen als de 3-1 snel valt. Klaasie krijgt in figuurlijke zin nog alles naar zijn hoofd geslingerd. Hoewel ook letterlijk heb ik het indruk dat bij die cornervlachten komt de hoekschop in de handen van Waterman. Is Mertens de enige voorin? Waterman gelooft er in. Er staan twee verdedigers van Feyenoord bij. De bal gaat in ieder geval naar Mertens toe, maar die verspeelt hem ogenblikkelijk. Ja, want Klaasie heeft de bal. Die emers krijgt hij hem terug. En dan gaat de bal naar. De linkerkant uh, gaat Nelom uh, aardige bewegingen uithalen. Levert het wat op. Nou niet echt. De bal gaat over de zijlijn. En ook nog via hemzelf. En dus mag uh, PSV gaan gooien. De laatste tien minuten van deze wedstrijd zijn ingegaan. Het was geen kraker. Maar dat uh, doelpunt van Toyvonen dat uh, de wedstrijd openbrak... heeft uh, Feyenoord niet zo ver gekregen dat ze in aanvallend opzicht een vuist konden maken. Sterker nog, PSV... Uh, ...deed het uh, daarna uh, uitstekend in 16 minuten tijd. Drie doelpunten en dat is ook de stand die op het scorebord staat. 3-0 met balbezit voor Martens die Speelt de bal naar de linkerkant, naar Nelom. Nelom, uh, bal weer even terug. Ja, het is uh, nu eigenlijk uh, vechten tegen de Bierkaai voor Feyenoord. Uh, uitspelen, proberen het uh, bij die 3-0 misschien 3-1 te houden. Uh, dan uh, ziet het er nog een beetje fatsoenlijk uit qua scoren. Maar dat uh, deze wedstrijd voor de Feyenoorders gespeeld is, dat mag duidelijk zijn. Ja, het zijn van die momenten in een wedstrijd dat je al een beetje kan uh, vooruitblikken naar de volgende wedstrijd. Feyenoord moet woensdag voor de Beker op bezoek in Nijmegen bij NEC. Dat is ook niet zomaar de makkelijkste loting die je kan voorstellen. Wat dat betreft heeft PSV beter getroffen. Die gaan naar Achilles 29. Dat zal toch normaal gesproken geen problemen opleveren. Fernandes probeert nog uh, te dubeleren met Ritsmaaier, maar verliest. Omdat de bal in de klus komt tussen de beide heren en vervolgens via Fernandes over de zijlijn springt. Strootman heeft de bal gekregen. 82 minuten staan er op de klok. Het is 3-0 voor PSV nog maar gezegd. Toyfone, Wijnaldum en Narsing maakten de goals en Lens heeft de bal, probeert hem te verlengen op Narsing. Maar dat lukt niet. Daar zit Feyenoord dat uh, de wacht hield met vier mensen. Bij die twee aanvallers van PSV tussen. Via Klaas gaat de bal naar de buitenkant naar Nederland. Ja, de rust is natuurlijk wel weergekeerd in uh, Eindhoven. Er werd alweer heel snel uh, uh, met de vinger gewezen. De advocaat kan er geen team van maken en uh, meer van dat soort dingen. Nou, dat is nu verstomd als uh, Martens die naar voren gaat. En de bal in de breedte geeft uh, naar uh, Ritsmaier. Maar die is toch van een hele andere uh, kleur en partij. En dan een overtredingje van uh, Immers. En mag uh, PSV de vrije trap nemen. Is snel genomen. Ritsmaier heeft de bal gekregen. Ritsmaier kijkt en zoekt. En vindt ook nog uh, Lens. Uh, Narsing moet ik zeggen. Narsing probeert zich vrij te spelen. Dat lukt niet tussen drie man. Goed mee van Leerdam. We spelen deze wedstrijd een beetje uit. De vraag is alleen nog hoe hoog de overwinning wordt van PSV. Ja. Ik heb de indruk dat het uh, bij Eindhoven zijn ploeg ook wel uh, genoeg is. Die vindt het wel prima volgens mij. Toyfono maakt volgens mij dus dat het gebaar naar de zijkant dat hij er wel uit wil. De buiten is binnen zoals gezegd. Na 83 minuten is dat wel de conclusie met 3-0. Dat is niet zo'n moeilijke conclusie ook trouwens. Pelle die heeft de bal nog gepaast naar Klaas. Klaas wordt opgejaagd door Strootman. Strootman doet dat nog wel ongemeen fel trouwens. Hij jaagt nu ook door op Martins Indy. Die heeft er nog wel zin in. Ik zou bijna zeggen pas op want dat is er één die al geel heeft. Die zou toch tegen nog wat aanlopen in de slotfase. Het bezit voor Feyenoord via Immers. Die komt nu als een linksback uit. Dan speelt de bal nu terug naar Nelon. Die is linksback en staat nu in het centrum. En speelt de bal allemaal terug naar de keeper. Omdat die wordt opgejaagd door Lens. En dan mag Lamproe de bal een tetter naar voren geven. Doet dat richting Pelle. Maar die wordt goed afgestopt achterin. Geen enkel probleem voor de verdediging van PSV. Eigenlijk de hele wedstrijd niet. Pelle is één keer goed uh, in actie geweest. Echt goed in actie. Het schot in de halverwege de tweede helft. Dat goed gestopt werd door Boy Waterman. Ja, zal komen misschien zeggen. Dan was de wedstrijd heel anders gelopen. Maar nu is PSV weer weg. En daar komt... Uh... Oh, als hij erin gaat. Nee, hij gaat er niet in. Narsing probeert hetzelfde te doen wat hij bij de derde goal deed. Namelijk het stiften van de bal over de keeper heen. Kostas Lamprou, nu lukt dat niet. Hij stift hem wel over de keeper heen, maar ook over het doel. En zo blijft het leed voor Feyenoord tot drie doelpunten beperkt. Twee trainers nu boos, want de een vindt dat Narsing dat doeltreffend had moeten afronden en gewoon met ogen dicht Boem de Hoek had moeten uitzoeken. Dat is advocaat. En de ander was boos omdat Leerdam wel heel makkelijk het duel verliest en de counter van PSV inluidt. En dat was uiteraard Koeman. Die dus gezien heeft dat de scherpte bij zijn ploeg er in de slotfase van deze wedstrijd ook wel af is. Pellen en Klaas spelen elkaar de bal toe. Nog 5,5 minuut. Klaas zoekt de diepte nu bij Pellen. De rij kan maar te nauwe op tijd terugkomen. Dan kan Immers van afstand schieten. En die schiet tegen Waterman op. Aardig schot nog uit de tweede lijn van Immers. Maar in de handen van de keeper van PSV. Ja, het staat Immers 3-0. Dit schot had uh, beter moeten zijn, vind ik eigenlijk. Als je zo vrij de bal kunt inschieten, schiet je hem uh, recht op de keeper af. Daar had Waterman geen problemen mee. Balbezit voor PSV. 85 minuten gespeeld. Nog vijf minuten te gaan. Lens kaat de bal <coughs> Sorry op Mertens. Mertens krijgt hem niet terug bij Lens. Zoals dat wel vaker gebeurt bij de kleine Belg. Die toch nog altijd niet de vorm heeft te pakken. Zoals we hem regelmatig hebben gezien hier in het Philips stadion. Balbezit voor Klaas. Klaas die hard werkt. En probeert de architect te zijn op het middenveld. Maar ook zijn... Uh, architectenwerk heeft niet altijd uh, datgene opgeleverd wat Feyenoord graag wil. Ook nu weer niet, want uh, Feyenoord is de ballen weer kwijt. Maakt Jamma nog een overtredingtje. Op uh, Mertens Hij is de vrije trap snel genomen. En zie ik om mij heen al de eerste mensen weggaan. Dat zullen vast pijnorders zijn. Want de PSV'ers zullen hun team toch een uh, hart onder de riem gaan steken. Nog een uh, gele kaart voor immers. Een frustratie. Gele kaartje zullen we maar noemen. Bij 3-0 met nog 4 minuten te gaan. Totaal onnodige. Ja, het is echt een onnodige actie van. Uh, van Immers, Lex Immers. Uh, terecht ook een gele kaart. Ja, dat zijn toch dingen die gaan je opbreken hoor. Verderop in het seizoen als je dit soort stomme gele kaart uh, pikt. 3-0 achter. Met nog 4 minuten te gaan. Gele kaart voor Immers. Tweede op een volgende nederlaag van Feyenoord. In uitwedstrijden zit eraan te komen. Dus dat is natuurlijk een overwinning. Volle thuis bij. Maar de vorige uitwedstrijd in Arnhem tegen Vitesse. tot dus weer de enige nederlaag van Feyenoord in de competitie. Die... Zat daarvoor. 1-0 toen de laatste minuut. Boni nu oogt het allemaal wat resoluter. Terwijl Fernandes nog een keer weg mag aan de rechterkant van het veld. Feyenoord nog altijd de eer zou kunnen redden als die één keer goed valt. Schaken wil met zoveel naar de bal. Maar dan had hij 2,20 meter moeten zijn. Dat is hij net niet. En de bal komt in de handen van Waterman. Die vrij makkelijk kan vangen. En de bal weer kan uitrollen naar Strootman. Er vallen nu grote gaten op het middenveld. Ook ten teken van het feit dat de heren het allemaal wel geloven. Klaas staat nu uh, dicht bij zijn eigen verdediging, Er is ruimte gevonden aan de andere kant. door Mertens die ziet wel Toivonen lopen aan de rechterkant van het veld. Er komt ook wel een paas. Maar de bal is onzuiver. En zeilt over Toyfonen heen. En levert Feyenoord een doeltrap op. Ja, ik kijk in het uh, gezicht op mijn monitor van Titon. Ja, die heeft toch uh, vanmiddag kunnen zien dat Waterman... Een uh, uitstekende wedstrijd heeft uh, gekiept, geen problemen heeft uh, gehad. En ook uh, op momenten dat hij er moest zijn, bijvoorbeeld bij de inzet van Pelle... Dat was betekent... het enige moment eigenlijk. Ja, oké, okay, maar hij stond er toch, ja, eh, net ook met die absoluut. hoge bal. Uh, hij heeft het gewoon goed gedaan. En dat uh, betekent toch dat Titon die bank wat langer warm zal gaan houden bij PSV. We zitten in de slotfase, nog 2,5 minuten gaan. Balbezit voor Congolo. De invaller bij, uh, de gedwongen invaller bij Feyenoord. Omdat Matthijssen met een blessure eruit ging. En nu dan nog één keer Feyenoord. Nee, Feyenoord kan niet doorzetten uh, in de. Verdediging van PSV omdat Leerdam de bal kwijtraakte. En nu wordt er lekker getikt door de oppermachtige PSV'ers met balbezit voor Stroopman. PSV gaat zich dus weer in de kopgroep zeg maar, nestelen van de Eredivisie. Waar Twente even wat ontsnapt is. Maar daarachter toch een clubje komt van PSV dan nu weer echt deel van uitmaakt. Met bijvoorbeeld Vitesse, maar ook met Ajax. En Feyenoord moet toch een klein stapje daarachter even toezien wat er gebeurt. Tuurlijk, Het is allemaal nog... Jong de competitie, maar de eerste voortekenen zijn toch dat er uh, toch wat ploegen sterker zijn dan anderen. Dat is natuurlijk ook niet zo verrassend en dat PSV erbij hoort eerlijk gezegd ook niet. Maar na die zwakke start en dat onhandige moment van de afgelopen week met twee nederlagen op een rij... zal iedereen in Eindhoven toch tevreden zijn dat dat weer gebeurt. Jan Maat probeert uit te verdedigen voor Feyenoord. Verslukt zich in de drukte, wil contact met Klaasje, vindt dat niet. De bal gaat over de zijlijn en het laatst door een van de PSV'ers geraakt. En terwijl de klok inmiddels in de 89 e minuut verzeild geraakt is en wij dus ook komt er een ingooi voor Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Jan Maat rond van de middenlijn wil uh, Fernandes de bal doorkoppen. Gaat er nog een PSV -ring? Ik dacht Mertens met zijn hand naar de bal. Dan zou je er ook nog geel voor kunnen krijgen. Ook niet zo heel handig bij deze stand in de laatste minuut. Vrij schop voor Feyenoord. Ja, die is alweer ingeleverd bij Ritsmaier. En dus kan uh, Mertens de bal uh, teruggeven. En Ritsmaier naar Stroopman. En dan uh, wordt er uh, gepaast. Stroopman, ook weer niet goed. Maar toch, het is uh, PSV in balbezit. Met uh, Wijnaldum, de maker van de tweede. staat hij een uur lang het uh, niet waard was. En uh, na dat uur in de 60 zestigste minuut uh, is het uh, gaan leven. Maar met name voor PSV. Drie doelpunten in 16 minuten. En nu weer balbezit aan de rechterkant. Waar uh, Narsing uh, vrij probeert te lopen. En uh, Hutchinson de bal geeft aan Wijnaldum. Die kan hem doorgeven aan Strootman. Strootman gaat eens schieten. Nee, zoekt uh, naar de opening aan de linkerkant bij Ritsmaier. Die... Uh, Goed gedebuteerd is voor PSV. In ieder geval in de Nederlandse competitie. En daar is Toyfone, schiet net naast. Een van de laatste wapenfeiten in deze wedstrijd. Want we zitten in de negentigste minuut. We krijgen er nog een minuutje of drie bij. Zo dadelijk als Lamproe de bal weer in het spel gaat brengen. En zoals geldt voor de Feyenoorders. Geldt het inmiddels denk ik voor de PSV'ers ook wel. Zij denken allemaal aan Liesveld. En zeggen in hun hoofd over tien seconden zit de officiële speeltijd eruit. Laat het daar dan maar bij. Zit de officiële speeltijd erop. Laat het daar dan maar bij. Dat zou misschien voor alle partijen het beste zijn. Fernandez wil nog een... Uh kansje voor zichzelf creëren op het moment dat hij een paas krijgt van Pelle. Maar krijgt de bal niet onder controle staan nog twee PSV's in de weg ook. Er komt toch een vierde official die zegt één minuut. Dat is zeer bescheiden. En dat is met deze stand misschien wel verstandig ook. gaat nog een keer lopen met de bal. Geeft de bal beet aan Mertens. Mertens Strootman. Strootman loopt hem over twee mensen heen. Naar Toivonen Die wil nog wel een keer schieten. Toivonen geeft de bal nu aan Lens. Ja. of aan Wijnaldum. Is dat die wil hem op zijn beurt bij Lens meegeven. Maar dat lukt niet. De onderschepping van Feyenoord er dan. Nou oh ja, echt de slotseconde van deze wedstrijd. Met een slechte bal trouwens van het middenveld die door Immers maar net kan worden opgepikt. En dan uh, maar weer zijn een lange trap naar voren richting Pelle. Pelle richting uh, Fernandes. Maar Fernandes krijgt de bal niet onder controle. En via Marcelo die uh, voor de wedstrijd dat werd voor zijn honderdste wedstrijd in uh, PSV 1. En die wedstrijd dus ook... Uh winnend gaat afsluiten. Die uh, ziet uh, dat Boy Waterman de bal heeft. En die houdt hem zo lang bij zich. Dat op dit moment Liesveld waarschijnlijk gaat uh, afsluiten. Nee, uh, laat nog heel even. Nee, nu is het echt gebeurd. PSV Feyenoord, applaus van... De meeste toeschouwers omdat PSV thuis speelde. Pas na 60 minuten werd het leuk. Maar toen werd het ook echt leuk. In ieder geval voor de Eindhovenaren. Drie doelpunten in 16 minuten. Van Toivonen, Wijnaldum en Narsing. Dat betekent dat zonder Mark van Bommel PSV het kan. Het is 3-0 geworden tegen Feyenoord. En wat betekent dat voor de stand dat PSV nu gelijk met Ajax 12 punten uit zes wedstrijden heeft gedeeld, derde en vierde. Want daarboven staan natuurlijk nog Vitesse met 14 uit 6 en Twente, 18 uit 6. PSV zakt, of uh, Feyenoord zakt naar de zesde plaats, nog achter Utrecht wat vijfde staat. 10 punten uit zes wedstrijden. Maakkaarten over de wedstrijd gebeurt uitgebreid vanavond om 10 uur met uh, Jeroen Stomporst in Langste Lijn. En zometeen krijgt u op Radio 1 het uitgestelde journaal met Mark Visser.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 Goedenavond, het uitgestelde nieuws van 6 uur. Grieks tekort op de begroting, mogelijk groter. Politie krijgt veel foto's en filmpjes van rellen in haren. En vergoeding van zorg moet veranderen, vindt Sociaal Economische Raad. Het weer, vanuit het zuidwesten wat regen. Later vanavond en vooral vannacht meer regen met kans op onweer. Morgen overdag fikse regen en onweersbuien. Wel een stuk warmer dan vandaag, zo'n 20 graden.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 De inspecties van de Trojka zijn bepalend voor de vraag of de Grieken opnieuw noodhulp krijgen. Alleen als het tekort met de helft wordt teruggebracht, krijgt Griekenland meer geld van de Trojka. Opnieuw drukte in Haren vandaag. Een paar honderd ramtoeristen waren in het dorp om op de Vrije Zondag eens te zien wat daar nou is gebeurd afgelopen vrijdag. De politie heeft na de rellen 36 verdachten opgepakt. En dat gaan er waarschijnlijk nog meer worden de komende dagen. Matthijs Holtrop was de hele dag in Haren. Maar twee dagen na de rellen in Hagen druppelen de mensen binnen bij het politiebureau. Het politiebureau is extra open gegaan vanaf 10 uur vanmorgen om mensen te ontvangen die schade hebben geleden. Um, nou, wat ik heb meegemaakt uh, van uh, tegenover de politie hebben gedaan, hoe zij hebben gereageerd, um, hoe de mensen eruit zagen, wat voor mensen ze hebben gedaan. Uh, ik heb een aantal voetballigens gezien, van welke clubs het zijn, weet ik. En die mensen kan je herkennen? Die mensen kan je herkennen. Aan een aantal hadden een sjaal om van de club waar ze ja, fan van zijn. Nou ja, fan. Waar zij uh, voor vechten, laat ik het zo zeggen. Okay. En uh, nou, dat wil ik graag toch met de politie delen. Over welke club hebben we het dan? Ik heb een aantal sjaals van FC Utrecht gezien. En een aantal sjaals van uh, FC Twente. Ik heb een aantal kentekens van een aantal auto's uh, opgenomen. Waarin een aantal mensen zaten die uh, toch wel heel erg verdacht uitzagen. Van die hooligans? Van die hooligans, denk ik. Of in ieder geval ralschokkers. Ik kom uh, aangifte doen van uh, een beschadigde tuindeur. Valt mee, maar toch maar aangifte doen. Wat is er precies gebeurd bij u? Toen de ME uh, de jongeren uit Haren dreef, uh, kwamen ze, uh, of vlogen ze zeg maar een oprit op. En beukten ze tegen de tuindeur aan. probeerden ze de tuin binnen te komen. Om te vluchten? Om te vluchten, ja. En vooral toen ze eruit werden geslagen door de ME en de politie. was Dat toch een heel bedreigend uh, gevoel. Want ze kwamen dus ook bij uw achtertuin langs. Heeft u zich ook nog bedreigd gevoeld? Nee, niet direct bedreigd. Maar ze, ze plasten en ze deden alles ook in de tuin. En uh, ja, daar kon je toch fijn van zeggen. Dat idee had ik tenminste. Maar niet alleen slachtoffers melden zich. Ook deze jongen komt bij het politiebureau. Omdat de ME te hardhandig zou zijn geweest. Nou, ik ga aangifte doen tegen uh, politie, in ME. En uh, ze waren mijn, mijn kant van het verhaal horen. Wat heb je gedaan dan? Nou, ik heb een paar tikken van de ME gehad. Dus, uh, rugblauw, vijf rechtingen in mijn hoofd. Ja, ik stond net op de verkeerde plek, zeg maar. Maar je zou zeggen, dat doen ze niet voor niets. doen ze niet voor niets, nee. Maar ja, als je nou de railschoppers pakt, oké. Okay. Of je nou drie tikken krijgt, als je op de verkeerde plek bent, oké. Okay. Maar ik heb vijf hechtingen in mijn hoofd. En mijn hele rug blauw. Dus ik, ja, samen er gewoon door als je op de grond ligt. Dus dat vind ik iets te veel van het goede. Ben je niet bang dat ze je meenemen? Heb je nog iets meegenomen, kleren, tandenborstel? Nee, ik ben nergens bang voor dat... Uh... Ze hebben me gebeld om een verhaal te doen. En uh, ja, daar ben ik niet bang voor. Nee, ik heb verder niks meer fout gedaan. Dus... Ik ga ervan uit dat het gewoon goed komt. Ondertussen is er ook in de kerk aandacht besteed aan de rellen van vrijdagavond. Nou, de kerk, de predikanten, die hebben daar aandacht aan besteed. En dat was heel, ja, echt speciaal. Dat was een hele mooie dienst. Er is ook nog het een en ander gebeurd echt om de mensen te helpen. Ja, er was, na, de, na de dienst was er koffie drinken en dan gingen de kaarten rond en iedereen kon zijn handtekening erop zetten. En dat was uh, om de, de ondernemers een uh, hart onder riem te steken van hè, wij zijn er voor jullie en wij denken aan jullie. En dat wij ook uh, als uh, dorpsmensen uh, met hun meeleven. En bij de politie in Haren zijn vandaag 25 aangiftes gedaan... van vernieling, diefstal en mishandeling. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De vergoeding van de zorg in Nederland moet grondig veranderen. Dat vindt de Sociaal Economische Raad, de SER. De zorg moet betaalbaar en toegankelijk blijven. En dat kan alleen als er wordt ingegrepen, zegt hij het bussenmaker van de SER. Nou, wij constateren dat nu in de langdurige zorg ook heel veel niet-zorgelementen in, in de zorg zitten. Denk dan bijvoorbeeld aan welzijn en aan wonen. En wij zeggen eigenlijk zou het logisch zijn uh, dat mensen die taken zoveel mogelijk regelen. Zoals ze dat vroeger ook deden, voordat ze zorg nodig hadden. En dat die niet meer onderdeel uitmaken van de zorg. En wonen en eten moeten mensen gewoon zelf betalen dan? Ja, en bovendien, mensen wonen ook voordat ze zorg nodig hebben vaak heel anders. De een op een boerderij en de ander misschien op drie driehoogachtig. En misschien willen ze iets daarvan ook behouden als ze zorg nodig hebben. Dus het creëert ook meer mogelijkheden tot variatie. Maar juist waar het echt om de zware zorg gaat, daar zeggen we... dat moet in het systeem behouden worden. U stelt ook voor dat er een onderscheid komt tussen lichte en zware zorg. Wat is dat onderscheid? Nou ja, wij constateren nu dat in de langdurige zorg elke maatregel die wordt genomen, uh, bij iedereen uh, gelijk effect uh, heeft. En wij zeggen, je zou meer moeten kijken naar of mensen hebben kunnen voorzien dat ze ooit zorg nodig hebben. En ook als ze zorg nodig hebben, daar nog enige regie op kunnen voeren. En bijvoorbeeld iemand die gehandicapt geboren wordt, die kan dat niet. Daarvan zeggen we dat moet dan ook absoluut tot de collectieve verzekering uh, blijven behoren. Maar um, andere groepen, en daarbij kan je denken aan bepaalde groepen ouderen, die hebben dat wel kunnen doen. En dan ligt het ook meer voor de hand dat zij een deel van die lichte zorg... dat dat meer tot de eigen financiële verantwoordelijkheid gaat behoren. Maar wel met de kanttekening dat degene die echt financieel in problemen komt... daar altijd een vangnet voor moet zijn. Een bijdrage van Gert-Jan Dennekamp. En hoeveel de voorstellen precies moeten opleveren is nog niet duidelijk. De SER wil komend voorjaar met een uitgebreider vervolgadvies komen. In Nepal is een groep bergbeklimmers getroffen door een lawine. Er zijn waarschijnlijk negen doden gevallen. Twee lichamen zijn geborgen. Dat van een Duitse klimmer en zijn Nepalese gids. Maar op een berghelling liggen nog zeven lichamen. En bovendien wordt nog een aantal mensen vermist. Tien mensen hebben de lawine overleefd. Sport. Bielrenner Philippe Gilbert is in Valkenburg wereldkampioen geworden. De Belg ontsnapte op de laatste beklimming van de Kouwberg uit het peloton... en ging solo over de finish. De Noor boson Hagen werd tweede en het brons ging naar de Spanjaard Valverde. Lars Boom was de beste Nederlander op de vijfde plaats. En daar was hij tevreden mee. Ja, nou, ik kon niet harder op de Kouberg. En, uh, ik zat echt uh, ja, kantje boord te hangen. Vur zat ik uh, nog mee, een van de laatste denk ik, op de Kouberg. En uh, ja, toen ben ik vol... Uh, van groepje naar groepje gereden. Denk ik. Het was één lang lint. En, uh, ja, ik weet niet, ik uh, maak nog een goede manoeuvre in de, in de sprint. Denk ik, waardoor ik er uh, nog uitkom kom om veilig te worden. Dus dat uh, ja, is goed. Nu heeft de wedstrijd helemaal live kunnen volgen. De topper in de Eredivisie. tussen PSV en Feyenoord... is geëindigd in een 3-0 overwinning voor de Eindhovenaren. In de tweede helft scoorden in korte tijd Toivonen, Wijnaldum en Narsing. Koploper Twente bleef, of blijft ongeslagen in de eredivisie. Op eigen veld won Twente met 1-0 van Herenveen. Ajax raakte verder achterop bij Twente... door uit, uh, bij Den Haag met 1-1 gelijk te spelen. AZ verloor de uitwedstrijd bij Nakbreda. Het werd 2-1. Nog één keer de hoofdpunten. Grieks tekort op de begroting mogelijk groter. Politie krijgt veel foto's en filmpjes van de rellen in Haren. En vergoeding van zorg moet veranderen, vindt de ser.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 Het ondernemerspakket internet en bellen. Af vanaf 30 euro per maand, ex-BTW. Dit is Radio 1. VPRO. Studio Itzerda. Hier is mijn zaklantaarn. Ja. Loopt u even mee. Pas op uw hoofd. Ja. Trapje af. Hier naar links. Hier. Ja. Nee, niets aanraken, alstublieft. Ja. Hier zijn we dan aangekomen bij een unieke, geheel door mijzelf ontworpen biovergassingsinstallatie. Ja, helemaal zelf bedacht, helemaal zelf gebouwd. In deze grote ketel verzamel ik alle ontlasting van mij en mijn buurtgenoten en middels een geheim en beproefd recept van talloze bacteriën vergist ik onze gezamenlijke darminhoud op ecologisch duurzame wijze. Ik verleng als het ware ons maag-darmkanaal... waarbij er aan het eind van deze bioactieve keten. 68% methaangas en wat kooldioxide overblijft. Het werkt perfect. De hele buurt stookt en kookt ermee. Naar ieders volle tevredenheid. Bij Martin Minkema, presentator van dit programma, Studio Itzerda. ga ik er volgende week één in zijn kelder inbouwen. Mm. Er hangt een zweempje tijdelijke lucht... maar dat is nog van het vorige dio staat. Wat nu in de ketel zit? Ja, wat zit daar in die ketel? Helemaal vers, mee ingepoept. Hé, eh, verdomme. Die rovlamp, houdt er mee op. Pikken donker shit. Heeft iemand misschien twee batterijen? Aa liefst. Nee? Ik moet hier nog ergens wat geurkaarsen hebben liggen. Ik is iets ja, wacht. Even een lusmeertje... Kijk. Recycling. Recycling. Daar gaan we het over hebben bij Studio Itser daar vandaag, vandaag. Waar waren we, ge we gebleven eigenlijk? Ja. Op deze mooie blauwgroene bol die aarde heet. En waar de hele natuur groeit, bloeit, afsterft en dan weer opnieuw groeit, bloeit en afsterft. Want de aarde is één groot recycle-organisme. ...draait rond als een eindroos omwenterende trommel van een wasmachine. Recycling. Daarover vandaag is Studio Itzada... ...het enige radioprogramma van Nederland... ...met een compleet gerecyclede naam. Want onze naamgever, Inju Itzada... ...de allereerste omroeppionier van Nederland... ...wiens radio vanuit zijn huis in Den Haag... ...nu ergens in het heelal voortsnellen... ...klaar om te worden opgevangen en gerecycled... ...door buitenaardse beschavingen. Die Itzada is 68 jaar geleden overleden... ...maar leeft voort op Radio 1. Welkom, Jan-Henk Welink... Dank u wel. U bent secretaris van het Kenniscentrum voor Duurzame Grondstoffenbeheer... voor Duurzame Grondstoffenbeheer, pardon... dat verbonden is aan de TU Delft. Ja. U weet dus alles over recyclen. Ja. <laughs> ja. Heel veel. Ik heb een beetje een helikopterview. Ik moet wel zeggen dat heel veel van mijn collega's... op details ontzettend veel weten. Dus ik weet alleen maar een beetje het algemene gedeelte. Uh, ja, en, uh, uh, dus dan eerst maar op deze vraag antwoord. Waarom moeten wij ook weer recyclen? Uh, als we niet gaan recyclen, dan hebben we op hele korte termijn uh, te weinig uh, grondstoffen om uh, onze economie te laten draaien. Zover ja. is al een beetje gekomen. Ik wil het even hebben over 22 augustus jongsleden. Ja, ja dat, dat was. De Earth Overshoot Day. Dat was uh, de dag uh, dat uh, de jaarlijkse dragen uh, uh, reserves van de aarde al benut zijn. Dus ja. we, na de 22 augustus lenen we een beetje van de toekomst. Dus uh, dat is ieder jaar een overshoot day. Ja, ieder jaar. Ja. En dit jaar was het 22 augustus. Ja. En het probleem is dat het ieder jaar een beetje eerder in het jaar komt. Dat klopt, ja. ja, ja. Dus we zitten nu in geleende tijd. Zeg maar, geleende uh, tijd, ja. Tijd zelfs. Ja. Ik dacht met geleende woorden zitten we hier. En de, de elektriciteit <laughs> die nodig is om dit uit te zenden is geleend. Alles is geleend. Uh, dat laatste ook omdat we nog van een kola afhankelijk zijn. Maar ja. uh, we, we, we gebruiken dus uh, grondstoffen die we eigenlijk voor de toekomst zouden moeten bewaren. Maar het gaat iets te snel. Ja. Ja. Dus, en, en, en met recycling? Kunnen we in ieder geval een hoop van die materialen als ze in de terechtkomen, weer terughalen. Dat kunnen we steeds beter, steeds efficiënter en met een steeds betere kwaliteit doen. Dus dat volgend jaar die overshoot deed niet in augustus, maar in september is bijvoorbeeld. Dat, uh, een dat hoop ik. Ja. Ja, ja, en die techniek ja. hebben we nu. En we hebben ook de mogelijkheden, we hebben de organisaties ervoor. We hebben alles uh, is al uh, aanwezig. Ja. Zeg, uh, maar intussen nog een heleboel heleboel troep. Dat we, per, per dag, hè. bijvoorbeeld plastic zakjes. Ja. Ja, en, en op straat ook. Dat, dat, dat, ga, dat gaat natuurlijk ook. Uh... Rondwaaien. Die, ja, rondwaaien. Ja, ja. Uh, ook de Amsterdamse Corrie van Huissteden viel het op. Uh, al die rondwapperende plastic zakjes op straat. En ja. ze besloot die te bestrijden door ze te verzamelen. En er allemaal moois van te maken. Uh, pardon, haken. Want op de Amsterdamse Molukkenstraat bestieden ze nu een atelier... en workshopruimte de haak in. Waar gehaakt wordt met afvalplastic. Uh, hoedjes, brillenkokers, armbandjes, alles maakt ze ervan. Dat is echt een missie. Remen van de Brand ging bij haar bezoek in haar kleine atelier. Kijk, hier doe ik dus echt niks meer mee. Nee. Nou, ik ga je aan de ene kant teleurstellen, want dit is dikke plastic. Oh. En dat haakt niet fijn. Maar de jaren door hebben mij geleerd dat je van dik plastic ook andere dingen kan maken. En dan ligt het soms aan de print die op de tas staat. Of het voor mij een uitdaging is om er toch iets van te maken. Huh? Dit is de haak in. Nou, dit, dit blauwe ruitje heb ik nog nooit eerder gezien. En uh, ik ben drie jaar geleden met de haak in begonnen. Als een bewonersinitiatief tegen de plastic tassen in de bomen. Aan de andere kant staat een baby. Ja, Daar heb je. Die baby met laaiers zal je niks meer zien. Maar van de roze uh, jonge babyhuidje, dat kleurtje, dat krijgt weer een mooi effect terug. Ik woon zelf ergens op driehoog. En ik ergerde mij aan een tasje wat boven in een boom gewaaid zit en er nooit meer uitgaat. En daar seizoen na seizoen zit. Stel dat ik hier nou een lange sliep mee ga punnen. Oh, ik punk er ook mee. Dan zal dat een hele mooie basis voor een ketting worden. Ja, het is wel. Ja, een obsessie klinkt zo negatief. Maar ik uh, zie overal tassen. Bijna een keer dat ik mijn fiets heb laten stelen omdat ik die zo liet staan omdat ik achter een paarse tas aanhoorde. Want paars is er bijna niet. Dus als ik dat zie, dan denk ik... Een tas. Ik hou zelfs mensen aan op straat. Wil u met mij van tassen ruilen, want u heeft zo'n mooie kleur. En ik heb een witte. Nee, dat meent u niet. Ja, dat zeg maar. Als ik kom afgelopen zaterdag bij een vriendin. En die is dan 25 jaar getrouwd. En alle faceten die ik daar ken, die staan met een cadeautje in hun hand. Maar in de andere hand een grote plastic tas vol tassen. En die is dan voor mij. Ja, wie is dan de bruid? Ik. <lacht> En dat gaat dan allemaal in de achterklep van mijn auto. En dan kom ik thuis en denk ik, wauw. Kijken of die Bordeaux-rooi met goud er weer in zit. Ja, die zit er weer in. Waar is het die van? Van die... wat... Chocolat stam uit Diemen. Ja. Maar ik ga daar niet aankloppen van, ik wil tasjes. Want dan ga ik mijn doel voorbij, want het gaat mij om het hergebruiken. Het gaat mij er ook niet om dat er meer tassen op straat komen. Het gaat erom dat de mensen de tassen die ze handig vinden om te gebruiken... ...goed hergebruiken en zich daar bewust van worden. Want ik geloof er niet in dat alle plastic weer uit de wereld kan verdwijnen... ...maar we kunnen er wel beter over nadenken. En dat probeer ik hier de mensen mee te geven. En de grootste gekte die ik uit heb gehaald, daar heb ik een jaar aan gewerkt. Daar heb ik één koordje gehaakt van 840 meter. Ik zat in de auto te haken, ik zat in een park te haken... ...ik mag in bed te haken, dacht ik, nou lees, heb ik geen zin in. Ik haak nog wel een stukje. En met die 840 meter ben ik naar een touwslagerij gegaan. En is er een scheepskabel van geslagen. En nu is daar ruim 8 meter van overgebleven. Waarom dan stoppen bij 840? Ik wou naar de 1000, maar mijn spoel was vol. Ik had eerst een kartonnen spoel. Die was vol. Toen vond ik bij het vuil twee plastic spoelen. Die waren ook weer vol. En toen dacht ik, nu is het genoeg. En dat, maar dan noemen we het toch geen obsessie? Obsessie vind ik of je ziekelijk bezig bent. En dat vind ik nog niet. U voelt zich kerngezond? Ik voel me kerngezond. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. En ik ben poepgelukkig als hier een envelop over de post binnenkomt... met één tasje erin. Mevrouw, ik was in Duitsland en dit tasje is zo mooi, dat moet u zien. En als er een jongetje van zeven aanklopt... met een hele grote plastic tas vol tasjes. Die zijn voor u, mevrouw. En dan heb ik geen euro en heb ik geen kwartje, maar dan ben ik heel gelukkig. Wat bedoelde verslaggever meegebrachte luiertassen is inderdaad een uh, collier gepunkt. dat van Haakster Corrie van Huijstede de titel Luierpracht heeft meegekregen. Ja, er staat ook een foto op de site, uh, als ik het goed heb, of komt er binnenkort op, van de Luierpracht. En mocht u ook nog een uh, stel liefst dus diep boor plastic tasjes hebben liggen, dan kunt u ze kwijt bij de haak in aan de Molukkenstraat in Amsterdam. Uh, van die vrommeltasjes. Van hele dunne vrommeltasjes het liefst. Uh, dit is een studio iets daar uh, over de grenzen van de recycling. Want daar wil ik het met Henk-Jan Weling over hebben? Het is wel heel mooi natuurlijk dat uh, dingen zo terechtkomen, die worden hergebruikt. Ja, ja, dus zich, uh, ik, ja dat is op zich. Ja, zijn van hele mooie creatieve initiatieven. Ja. Uh, het zijn niet de tonnen hè, waar je het er toch van moet hebben. Maar wat ik erg mooi vind in ieder geval... is dat ze de tassen van, van, van straat haalt of uit bomen haalt. Want uiteindelijk verwijzen ze toch. komen ja. in het water terecht. Het water houdt die tassen vast. Hmm. En ja, dat is een van de bronnen van onze plastic soep. De plastic soep in de in het stille ja. oceaan ja. bijvoorbeeld. Hè. dus de, ik ben... Van de plekken uh... waar dus al die, al die hele kleine, de, kleine stukjes plastic terechtkomen. Ja. ja. Of, uh, ja. Zeg, uh, uh, maar wat hier gebeurt is, er worden wel... Uh, Wordt wel materiaal ontrokken aan het uh, recycleproces. Helemaal geen probleem. Het is nee? een, een prachtig uh, creatief proces, zoals ik het gehoord heb, met, met prachtige producten. Maar, uh, maar als je het over bijvoorbeeld uh, over al die spulletjes hebt die in onze mobiele telefoon zitten, allemaal ja. uh, apparaten, koper, allemaal ja. allemaal, allemaal, allemaal, uh, allemaal metalen en elementen die uh, ja. best wel giftig zijn, en ja. die komen allemaal met het milieu terecht. Ja, het beter is om, ze, om al die spullen in te zamelen. Ja. Hè, met name elektronische apparaten, telefoons en dergelijke. Uh, om die metalen terug te halen. Of ja, dat, in ieder geval op dat het ge punt te brengen. Dat gebeurt, ook. Ja. dat gebeurt ook. Maar het probleem is recyclen. Kijk, de natuur kan het allemaal op, op de moleculair niveau recyclen. Ja, klopt. Wij mensen... Kunnen dat niet helemaal nee, precies zo? Nee, nee. Uh, technisch is het niet mogelijk. Zal het zal ook nooit mogelijk blijven zijn... Uh, dat we 100%, kunnen, 100 kunnen recyclen. Dat, dat, kan, dat gaat niet. We verliezen altijd al wat. Er valt altijd een koperdraadje naast de machine. Uh, iemand verliest een telefoon... Uh, en die komt ergens in de natuur terecht. Uh, heel gel onbedoeld. Dus we zullen altijd die 100% heel nauw uh, benaderen. Maar het zal nooit, uh, nooit echt helemaal lukken. Dus we zullen 99% uh, misschien benaderen of 90%. Maar ook dat maakt een enorm verschil uit. Ja, maar dat betekent dus dat, betekent dus dat, je, dat je nooit het, dat je toch al het koper op een gegeven moment ja. kwijtraakt op de wereld. Ja, He, dus dat het, ook allemaal, het komt allemaal in het milieu terecht, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja. recycle kun je niet eindeloos. Nee, doorgaan. nee, uiteindelijk uh, moet je altijd een stukje uh, kopen, uh, halen uit, uit mijnbouw. Hè. Dat noemen ze een zogenaamde primaire bron. We hebben altijd een heel klein beetje nodig. En met de groei van de consumptie in deze wereld steeds veel meer trouwens. Vandaar ja. dat die overshoot day steeds dichter in het jaar. Uh, in, in, meer in het begin van het jaar zit. Uh, maar we zullen altijd uh, uh, wat moeten, uh, moeten halen uit mijnen, Behalve als we iets hebben van plantaardige oorsprong zoals papier. En, daar, en dat kan in de toekomst ook voor andere uh, producten als niet alleen voor papier. Nou, we schakelen steeds meer over ja. van uh, de metalen kringloop uh, naar uh, uh, ja, de, de plantaardige kringloop. Dus met andere woorden, je kunt planten, kun je dezelfde, kun je stoffen, kun je winnen, mm -hmm. vezelstoffen winnen, ja. die, die, kunnen, die de functie van metalen kan, kan overnemen. Nou, dat gaat steeds meer ah, gebeuren. Ja. Er staan ah. al plastics uh, die uh, kopen, die, die uh, elektriciteit kunnen geleiders kopen, en die zou je in principe ook kunnen maken uit plantaardige materialen. Maar dat recyclen. Dat is dus niet meer dan tijd winnen. Klopt, klopt. Dat klopt inderdaad, ja. ja hoe meer we recyclen, hoe meer tijd we winnen. Om een voorbeeld te geven... Uh, momenteel wordt tegen de 90% papier uh, gerecycled en ingezameld. Die 10% moet worden aangelengd door, door uh, vezel uit bomen. Als we nou 99% weten te recyclen, hebben we nog maar 1% nodig. Dat is tien keer zo weinig. Doen we hetzelfde met, met, ja, ja. Met, met, met koper. In plaats van dat de mijnen uh, misschien 30 jaar nog uh, voorradig zijn... Uh, dat is ongeveer het getal wat ik hier inderdaad gelezen heb... Uh, en we weten het, ding, uh, het getal wat we moeten aanlengen. Te, te, te, te verminderen met 10, met dan kunnen we opeens om 300 jaar terecht. Dus we kopen gewoon tijd ja, door recycling. Dus dat mistijd aan de twee kanten. Hoe meer ja. je, uh, je verzamelt en recycelt, ja. hoe minder je dan nodig hebt. Dat uh, klopt. Je, kan ook, er zijn toch stoffen in de mobiele telefoons die, die onder uh, verschillende omstandigheden worden gewonnen? Bijvoorbeeld, wat was het verhaal alweer? Helaas, Helaas. In, uh, in de Congo wordt een. Uh, man, een uh, Congo, ja. ja er wordt ja. een ads gewonnen, het heet coltan. Ja. Daar wordt een, een stof uitgehaald, ja. metaal heet tantalium. En ja. die zit in onze telefoons. Ja. Uh, sommige mijnen uh, zijn, zeg maar, ja, koosje, Dus dat, uh, dat uh, het geld wel op goede plek komt. Maar heel vaak komt het uh, geld in handen van wordlords die oh, daarmee ja. hun lokale strijd financieren. Ja, dus, dus dan kun je beter... moet je ervoor zorgen dat dat goedje... echt moet is uit. Het wordt, wordt, wordt, wordt verzameld aan het mobiele telefoons. Dus je het mensen verplicht moeten stellen... Ja. Hè, om, om, om, om dat... En dan nog, als je probeert uit de telefoons te halen... zit het vaak vastgeplakt te begrijpen. Ja, dat, dat klopt. Leiden? Ja, Helaas is het nog steeds zo dat heel veel van onze... Uh, producten, bijvoorbeeld elektronica, uh, op een zodanige manier aan elkaar zijn gezet dat uh, vervanging van batterij... die bijvoorbeeld zijn vastgeplakt, niet mogelijk is. Dat bij recycling. Um, uh, als, als, uh, als je een tik tegen aangeeft, ja. uh, zou het voor een het mooi zijn... dat alles uit verschillende plastics uit elkaar va t, uh, valt. Ja. Maar als het plastic aan elkaar geklonterd zijn... dan kun je ze heel moeilijk nog recyclen. Dus wat zegt u als kenniscentrum dan? Zegt u van de, uh, aan elkaar klik in plaats van plakken, dat soort uh, dingen? Dat is t, uh, dus leuk dat ik zegt, maar dat is een van de, de one-liners... die ik altijd al even zo schreeuw in de industrie. Oh. Uh, je moet klikken en niet plakken. <laughs> <laughs> maar dat scheelt enorm. Ja, als yeah. je een Shell dan een tik tegen aangeeft... valt alles netjes uit verschillende plastics uit één... Ja. dan dus kunnen ze met de huidige technieken netjes... Uit elkaar houden. Ja, maar, maar, maar we, we hebben natuurlijk we hebben niet zoveel tijd. Want de aarde vervuilt is verder. Ja. En, uh, en ja. kan, je kunt ook zeggen van ja, als je maar zegt van ja, we kunnen weer een tijdje door zo... ...op deze ja. manier als recyclen. Dat houdt ook, uh, houdt ook allemaal inspanningen tegen. Om dus echt uh, milieubewust en echt cyclisch te gaan. Nou, dat cyc val, dat val ja, dat valt reuze mee. Wij we weten gewoon dat we tijd aan het kopen zijn. Maar ja. dat er wel een plan B moet zijn. Nou, wat is en, dat dan? en de plan B is gewoon een gegeven moment echt alles halen uit, uh, uit plantaardige materialen. Ja. Mm -hmm. Uiteindelijk kunnen we niet verder gaan met, met, uh, met de metaalkringlopen. En uiteindelijk is misschien over een paar decennia, een paar honderd jaar misschien. Maar een gegeven moment moet we toch die kant op. Ja. Ja. Dus dat recyclen is... En, maar, kijk, en de wereld is één grote recyclemechanisme, zoals ik in het begin zei. Dus, ja. uh, dus uiteindelijk gaan we dus eigenlijk... Ga, moet het precies zo gaan zoals de wereld zelf al honderden miljoenen jaren doet? De wereld is ons, ons grootste voorbeeld. Als we dat daarna kunnen recyclen zoals de wereld al miljoenen jaren doet, dan zou het helemaal geweldig zijn. Dan ja, zijn we ja. ook weer een onderdeel van de wereld geworden, wat dat betreft. Ja, ja, inderdaad. Zeg, um, uh, ja, je kunt recyclen, recyclen. Je kunt ook uh, ja. de recycling van de ziel. Heeft u daar wat, heeft u daar wat mee met reïncarnatie? Uh, nou, ik heb, ik heb gewerkt in India. dus ik Oh, uh... kijk. Okay. Nou, okay. dus, dat is het <laughs> iets voor u misschien. Gerrit Kalsbeek die ging in regressietherapie. Ofwel, op reis door voorbije levens. Bij reïncarnatietherapeut Gerrit Gielen in Tilburg ging hij langs. En de reden daarvoor was nogal uh, heftig. Oké, okay, ga dan maar rustig zitten. En voel je lichaam. Voel jezelf. Voel alles wat er speelt in je lichaam en als er in je lichaam spanning of onrust zit dat is normaal. Je bent een mens. Mijn moeder heeft een tijdje aan astrologie gedaan. Maakte ze horoscopen, cursussen gedaan. Nee, voor mij heeft ze een keer een levenshoroscoop gemaakt. Okay. Over mijn hele leven. En er stond voor alles in over uh, Jupiter, Derde Huis, Uranus enzovoort. Maar er stond ook in dat ik in dit leven last zou hebben van dingen uit een vorig leven. Okay. En ik dacht, ja, vorig leven, vorig leven. Maar is het wel zo dat toen ik jonger was, heb ik heel vaak gedacht dat ik iemand vermoord heb. Oh, wow. Niet zozeer de daad zelf en een brekende schedel. Ja. Maar meer de angst dat het ontdekt zou worden. Oh, wow. dat nou? En dan dacht ik van, zou ik toch echt een moord gepleegd hebben? Ja, ja, ja, ja. Gewoon dat gevoel hè, van, ja, ja, ja, oh, als ze me, me niet ontdekken. Oh. Gewoon die angst, als ze me niet ontdekken. Zou je dan ook nog weten van hoe je het hebt gedaan? Of wie? Of in een huis? Of buiten? Of... Weet je dat ook nog? Er staat me niks van bij, alleen maar de, okay. de angst... Ja, de angst dat je dat het ontdekt zou worden. Oh jeetje, wat vaag hé. En wat Zo. moet je dan omheen? Nou, ik ben Gerrit Gielen en we zijn hier in Tilburg. Ja, ik ben dus uh, reïncarnatietherapeut. Spiritueel reïncarnatietherapeut noem ik me. En mijn idee is dat een mens meer is dan een verzameling atomen. De wetenschappelijke interpretatie van jou is dat jij een computerprogramma bent wat op je hersenen draait. Ik denk dat er iets meer is. En dat voel ik als ik jou aankijk, dan voel ik in mijn hart dat er iets, een, raadsel, een wonder is. Als ik s'nachts omhoog kijk naar de sterren, dan voel ik ook iets in mijn hart. Dat er iets wonderbaarlijks achter zit. Hij heet Arend. Hoe ziet die persoon eruit? Rood haar heeft hij. Mm -hmm. Dat stugge rode haar. Op prikhoog. Mm -hmm. Waarom heeft die jongen met het rode haar het zo benauwd? Wie is die jongen? Het is een alcoholist die te veel serpt En altijd hadden we iedereen ruzie maakt. Omdat hij het altijd beter weet. Mm -hmm. Terwijl hij toch geen, geen, geen nagel heeft om mm -hmm. zijn reet te krabben. Zo arme zie. Met de vuile sloffige kleren. Ga nog maar verder terug. Ga maar verder terug. Naar het moment waarop hij geboren wordt. Kijk maar rustig rond. Zweef maar rond. Je bent daar als een soort engel aanwezig. Nou ja, kijk eens naar het christelijke verhaal. Kijkt, uh, hoe wordt dat verteld? Er is een God. Die God die is volmaakt. En die God maakt mensen. En bij het eerste beste mensenpaar, dat is al niet zo goed. Dat gaat mis. En wat zegt die God dan? Zegt die God dan, hey, misschien ben ik toch niet volmaakt. Ik zal die mensen wat mooier maken, wat beter, wat liefdevoller. Nee, die God die wordt boos op die mensen en die straft ze. Die gooit ze het paradijs uit. En iedere mens die daarna iets verkeerds doet, die wordt ook in de hel gegooid. Dus dat hele verhaal is absurd. Als God werkelijk goed was en liefdevol, dan zou die gewoon mooie mensen maken. En wat geloof ik nu, vanuit de rekenatiegedachte, dat die mens eigenlijk helemaal niet zo slecht is. Dat de mens in wezen goed is. Dat de mens in wezen mooi is. En dat geleidelijk aan, door de cyclus van al die levens, dus dat de mens meer dan één leven heeft, dat de mens bezig is om die schoonheid op aarde neer te zetten. En daarom zien wij de wereld geleidelijk aan beter worden. Kom terug, s'avonds laat. Donker St en koud. Ah. Staat er een kerel. Straal is open. Je schreeuwt dat hij nog geld krijgt. Lazer op, man. Hij zwaait mes. Hij heeft een mes. Hij okay. geeft hem een trappense kruis. Hij pakt de stenen op zijn hoofd. Hij zakt in elkaar. Hij is dood. Paniek. Hij steepte van het pad af. Snel bedekken met aarde en dode bladeren. Wegwezen. Hij leeft dus altijd in angst en spanning. Kijk, Om te beginnen geloof ik dat reïncarneren op diep niveau een eigen keuze is. Je moet je voorstellen, je bent de prachtige engel in de hemel. Je leeft in een mooie, liefdevolle sfeer. Dat is een heel abstract beeld hè, natuurlijk. Dat kun je op je eigen manier invullen. een bepaald moment krijg je een uitnodiging. Een uitnodiging van de aarde. Wil jij hier naartoe komen? En dan zeg je om een of andere reden ja... Ook al word je uitgenodigd om een mismaakt kind in een heel arm land te worden. En wat, ja. wat om de helse pijn de dood zal gaan. Ja, dat is heel moeilijk te verteren. Kijk, het punt is, uh, jouw vraag is eigenlijk, wat is de verklaring van het kwaad? Waarom is er hier zoveel ellende op de wereld? Wat voor verklaring zou er kunnen zijn? Nou, de enige verklaring die er voor mij gevoel kan zijn... is als je ieder individu afzonderlijk neemt. En achter ieder individu kun je toch de waarheid vinden dat hij dat zelf voor gekozen heeft... En mijn ervaring is, ik krijg hier mensen op de praktijk die toch het zwaar hebben. Die echt een heel moeilijk leven gehad hebben. En als ik die mensen dan toch het perspectief kwam aanreiken van, hé, hey, er is iets hogers. Als die mensen op een bepaald moment zelf het gevoel krijgen van, hé, hey, ik heb er ergens toch voor gekozen. Dan kunnen ze zin in hun bestaan ontdekken. Kun jij hem helemaal accepteren zoals hij is? Ook al heeft iemand per ongeluk doodgeslagen. En kun je contact maken met de persoon die toen doodgeslagen werd. Dat was toch een beetje zelfverdedigd, toch? Of hebben we toch al iemand vermoord? Vies moordenaar? Vuile moordenaar? <lacht> oh, <echt? lacht> en die warme reactie op het eindjes van uh, Laura, de echtgenoot van Gerrit Kalsbeek. Ze kunnen er thuis in ieder geval wel om, uh, om lachen. Dus het uh, verhaal zal wel worden gerecycled aan de keukentafel. Um, en, ehm, um, ja, uh, Jan-Henk Welink... Uh u keek echt zo van, ja, ja daar, daar, daar wil ik wel over te zeggen. <laughs> nou, Wat me opviel is dat uh, deze meneer uh, last uh, zou hebben van, van uh, iets uh, uit een vorig leven. Ja. Dat deed me toch denken, ook ja, uh, ja, aan materialen. Ja. Heel veel materialen hebben ook een beetje last van iets uit een vorig leven. Dus als je recycelt? Dan... Als iets ah, hier ah, ja. wordt. En er zit bijvoorbeeld, een nou, heel, heel uh, eenvoudig voorbeeld. Een witte tas uh, kan dus zwart gekleurd worden dan een zwarte plastic tas. Bijvoorbeeld een vuilniszak, die zijn ja. vaak zwart-grijs. Maar een zwattas kan nooit minder weer de tas worden. Dat gaat heel moeilijk. Dus als, als er stoffen in zitten, eh, die in de eerste fase van een of de eerste keer van, van een, een toepassing worden gebruikt. Uh, die kunnen een volgende toepassing mogelijk blokkeren. Dus uiteindelijk is het afgelopen met doorzichtige plastic flesjes water? Uh, heel veel plef, plef, uh, van die waterflesjes... die worden uh, uh, omgezet in vliestruien. En die zijn Vliesdrui? gekleurd. Oh, en die zijn ja, gekleurd. Ja, ja. Dus op een gegeven moment ja. moet je zeggen... van mensen, we hebben van nu af aan alleen maar... Uh, ondoorzichtige <lacht> waterflesjes, ze moeten geen punt vinden. ze <lacht> hebben ook geen zuikking te maken. He? Ja, ja dat, is, dat, zou, dat ja. zou kunnen, ja. ja. ja. ja. ja. Zeg, uh, Jan Janneke Welink, uh, recycle-expert. Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid. Graag gedaan. En, uh, ja, dat, dat het allemaal... Uh, alles riezen mag gebogen worden, de komende tijd dat het goed gaat lopen ermee. Dit was, uh, uh, dit was Studio Itza daar. En uh, straks hebben we Bureau Buitenland. Wel aan, vrienden van de radio. Dit programma is afgelopen. Genoeg over recyclen. Raar woord eigenlijk: recyclen. Letterlijk betekent het opnieuw fietsen. Recycle. Wat een gecycle. En als u met uw vingers door de radiobode van volgende week fietst. Dan ziet u het onmiddellijk: geen studio Itzada, daar, maar ons radiobroertje Plots. Will this Internet, langs Twitter, kranten, radio en televisie.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 Verleng je vakantiegevoel met de vroegboektoppers van Transavia. Bijvoorbeeld een retour Napels vanaf 99 euro, een pizza vanaf 79 euro. Check transavia.com/vroegboeken. Dit is Radio 1.